Clemens Peters met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen versoepelingen voor de horeca. De horecabranche had een kort geding tegen de staat aangespannen... omdat de huidige kabinetsmaatregelen vanwege corona te streng zouden zijn. Maar de rechter is het daar niet mee eens... en komt later met een uitgebreide motivatie van dit besluit. Er wordt nog steeds te weinig gedaan om in asielzoekerscentra... geweld tegen homoseksuelen aan te pakken. Dat zegt een stichting die opkomt voor homoseksuele asielzoekers. In een brandbrief aan het kabinet wordt nog eens gevraagd om aparte, veilige plekken voor deze groep. De stichting heeft sinds juni 60 meldingen over geweld tegen LHBTI'ers in asielzoekerscentra ontvangen. De stichting zegt die te hebben doorgestuurd naar een meldpunt zonder daar antwoord op te hebben gekregen. Minister De Jonge gaat ervan uit dat de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA goed is verlopen. Er is volgens hem geen reden voor twijfel. Hij won op het nippertje van het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Die zegt dat er zaken zijn misgegaan bij de elektronische verkiezing. Een aantal mensen had op hem gestemd, maar kreeg de melding dat hun stem naar de jongen was gegaan. Andersom zou dat ook zijn gebeurd. De supermarkt in Noord-Deurningen, die vorige week moest sluiten omdat de eigenaar zich niet aan de coronamaatregelen hield, is sinds vanochtend weer open. De man was vorige week nog erg boos dat hij zijn winkel moest sluiten en noemde de veiligheidsregio incompetent. Inmiddels heeft de kruidenier maatregelen genomen waardoor de winkel van de veiligheidsregio weer open mag. Mensen die een mondkapje dragen zijn niet meer dan anderen geneigd om losser om te gaan met de anderhalve meter regel, blijkt uit straatonderzoek. De onderzoekers analyseerden camerabeelden van een drukke winkelstraat in Amsterdam. Ze zagen geen verschil in gedrag tussen mensen met en mensen zonder een mondkapje. Ruim de helft van alle mensen hield geen anderhalve meter afstand. Het weer vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt vandaag 24 tot 29 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en dan zakt de temperatuur terug naar een graad of 20. Dit was het NOS journaal. Dit is Weinland Zwaan bij de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat Vieder bij Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A7, de afsluitdijk richting Friesland tussen Den Hoever en Kornwerderzand. Langzaam rijden over 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Nog altijd is de N9 in beide richtingen de dicht, de weg Alkmaar den Helder. De afsluiting is tussen Schorrel en Petten. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden en herstelwerkzaamheden aan de vangrail... na een ernstig ongeluk van vanmorgen. Waarschijnlijk blijft de N9 tot een uur of drie dicht. De N99, Den Hoeven richting Den Helder. Bij Den Helder 6 kilometer fieden met daar een kwartier vertraging. De N245, Alkmaar richting Schagen. Tussen Dierkshoorn en Schagen 4 kilometer met daar een kwartier op onthoud. En op de N248, Wieringen-Werf richting Schagen. Tussen Schagen en de aansluiting met de N9 3 kilometer. Door de problemen al daar de vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort vind je op ww.zifmzandvoort.nl of ZFM Text TV. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zon, zee. Welkom terug bij deze zomeruitzending van ZFM Lunchroom. Natuurlijk eerst Rick bedankt voor het eerste uur. Het was leuk om al die mooie blues en rockmuziek te horen, dus uh, hartelijk bedankt. Ik ga vandaag ook uh, een selectie uit mijn eigen favoriete muziek draaien. Als eerst hoorden we Why the Shade of Peel van Procal Harem. Uh, voor mij is dat een zomerhit uit mijn jeugd. Elke keer dat ik het hoor, denk ik aan het zwemmen groene Groenendaal. Waar we hele zomers doorbrachten. en vooral op zaterdagmiddag naar de Veronica Top 40 luisterden. Het is voor Pokal eigenlijk een enige, een eerste. Uh, duidelijk goede nummer geweest, inderdaad. Ja. Het is het nummer 1 gekomen. Maar ook in andere landen, dankzij de zeezenders. is het een grote, grote hit geworden. Oké, okay, uh, nu naar mijn favoriete: De Beatles met A Day in a Life. Joy, he was on the house on the I saw a film today, oh boy The English army had just won the war A crowd of people turned away But I just had to look Up, I noticed I was late. <laughs> Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. <laughs> Found my way upstairs and had a smoke. When somebody spoke and I went into a dream. Dat is A Day in the Life of the Beatles. Daar even stil bij staan. Hoe mooi dat is. En ook het leuke is. Uh, veel van de songs haalden ze uit inspiratie uit dagelijkse dingen. Dat kan je hier leuk horen. Je ziet dat het nummer uh, bestaat uit drie stukken. Het eerste en het derde stuk zijn van uh, John Lennon. En het tweede stuk is van Paul McCartney. En John Lennon gebruikt uh, ja, dagelijkse dingen. Zoals gezegd bijvoorbeeld. Uh, uh, hij refereert aan een kort van tevoren. Uh, aan een vol van het verkeersongeluk overleden, Taren Brown, een vriend van de Beatles. En voor het laatste gedeelte van dat lied haalde hij inspiratie uit de krant, de Daily Mail, waarin eind 1966 berichtgeving over het aantal gaten... in de wegen bij Blackburn in de graafschap Lancashire werd vermeld. Dus vanuit die 40.000 holes in Lancashire. Er is heel veel over het nummer geschreven, ook verbinding tussen de stukken en zo... Ik wil nog even belichten dat het, het eind, het lied uh, eindigt... met een, een van de beroemdste slotuit, slotstukken uit de muziekhistorie. Met hulp van meerdere pianos wordt een lang slotakkoord aangeslagen... met een duur van 50 seconden. Het wordt wel gezien als een van de invloedrijkste nummers van de Beatles. En, en natuurlijk door veel fans wordt het ook als de uh, hoogste punten uit het oeuvre beschouwd. En dan om uiteenlopende redenen het experimentele karakter de unieke maatvoering binnen de songs... het drukwerk van Ringo Starrs... en orkestrale experimenten. Ik heb het eind niet laten horen... Uh, want als het akkoord is afgelopen... dan hoor je nog fluittoon van 15 kilohertz... en daarna nog wat gebrabbel in een eindgroef... die oneindig lang wordt herhaald. Maar al met al een verschrikkelijk mooi nummer. Uh, voor de overgang even een heel ander nummertje... Dat gaat zo uit. Dit was Alice Cooper met I'm 18 uit 1970, november 1970. Het was eigenlijk de eerste grote hit voor de groep en het begin van een carrière die eigenlijk nog steeds doorloopt. Ze treden nog steeds op en ze maken nog steeds platen. Dat gaat ze gewoon een keertje zien. De tekst gaat over de periode en de angst tussen de jeugd en de volwassenheid. Dus rond je twaalfde en rond je twintigste, waar je volwassen bent. Hier rond de achttien. Dat het toch een moeilijke periode is, ook voor Alice Cooper zelfs. Het nummer heeft ook veel invloed gehad op de latere hard rock, de punk en de heavy metal. Als voorbeeldje uit de punkperiode draai ik nu het volgende nummer. Hoop herrie wil ik niet zeggen, maar erg mooi. Dat waren de Sex Pistols met uh, God Save the Queen. Een single van de Britse punkgroepband. De Sex Pistols uit 1977. Eigenlijk het hoogtepunt van de hele punkperiode. Het nummer is afkomstig van het album Nevermind the Bullocks. Hier is de Sex Pistols uit hetzelfde jaar. En de titel van het nummer is eigenlijk... Is, ja, is gewoon afkomstig van het Engelse volkslied. God Save the Queen. Zo zie je maar. De single verdween kort voor het zilveren jubileum van Queen Elizabeth op 7 juni 1967. De band speelde het nummer die dag vanuit de boot op de Thames in Londen. Het was eigenlijk de best, verkocht, best verkochte single op dat moment... maar werd van de eerste plaats geweerd omdat het nummer aanstootgevend was... en er kritiek werd gegeven op het Engelse bewind. Toen al. Voor mij is het een van de beste punktnummers ooit gemaakt. Helemaal rauw en vol energie. Verschrikkelijk mooi. Oké, okay, nu even wat rustiger... It's time we stop, yeah, hey, what's that sound? Dat was Buffalo Springfield met For What Is It Worth. Het It is uh, in 1966 op single uitgebracht. En het is niet zoals velen denken een protestlied tegen de anti-oorlogsbetogingen. Dat niet over de anti-oorlogsbetogingen gaat. Maar het richt zich tegen de wetten die het ingrijpen tijdens, die het ingrijpen tijdens manifestaties mogelijk maakten. En dat verwijst eigenlijk rechtstreeks naar de sluiting van de nachtclub Pandora Box in de En de mensen die zich toen voor het gebouw verzamelden. Laten we gewoon even rustig doorgaan met Boudewijn de Groot.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 Dat was Beneden Alle Pijl van Boudewijn de Groot... van zijn uh, album Voor de Overlevende. Het verscheen ook als uh, B-nummer... of B-kant van Verdronken Vlinders. Zoals alle nummers zijn dit, is dit nummer ook geschreven door Boudewijn de Groot... en Lennart Neig en in een arrangement van Bert Page. Beneden Alle Pijl is een, uh, lin, is een lied... over min of meer onbeantwoorde liefde. Hij vindt haar geweldig... maar zij, bedenkt, zij denkt alleen maar aan zichzelf. En dat, ja, dat is toch beneden... Olle Pelle. Twee meisjes op het stand Ze lezen modebladen ze kijken in het rond, ze dromen van een prins.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 zo mooi. Dit was Twee Meisjes van Raymond van der Groenewoud... uit 1995 alweer. Afkomstig van zijn album Ik ben God Niet. Ja, het is een nummer over een kalm... het is een kalm, rustig liedje over twee meisjes aan het strand... die dromen van een prins. Hij schreef het nummer... na een warme sieste op het strand bij Lago Maggiore. Nou, dat zie je helemaal voor je natuurlijk. Twee Meisjes is een van Groenewouds populairste liedjes... En eigenlijk is het ook in België gewoon het nummer. Het stond van 2008 tot 2011 en in 2013 op nummer 1 als het beste Belgische lied. Gauw naar nou het Engelse muziek. Your life. And you can do what you want of Waiting for You, een nummer van de Engelse band The Kings. En alweer uit 15 januari 1965. In het liedje zin Ray Davis over een meisje waarvan hij volledig in de ban is. Echters houdt hem aan het lijntje wat hem volledig uitpit en aan Dus echt ook een beetje blues and roll nummer. ja. Ik begin ook wel te merken dat ik veel love songs draai. Het volgende nummer is daar helemaal een voorbeeld van. night when the rain is falling a million raindrops keep on calling your name it's every night the same every day I see lovers walking I know they're talking cause we the same it's just the lovers game baby for me it was more can you be like before One and only Don't leave me lonely Without your love Every night Silver line in your name It's every night the same Baby, for me it was more Can you be like before lonely lonely me lonely without your love goed dat waar de catch met without your love ja, het, de Kets, ja, het nummer komt uit 1967. en werd geschreven door Kees Veerman en Mel Andy. En Kees Veerman was toen de tijd nog de liedzanger van de band. Het nummer is uh, eigenlijk alleen een keer als B-kant van Sure is the Cat uitgebracht. En natuurlijk op meerdere LP's. Het gaat over... Uh, ja, het is een liefdeslied waarin een man zijn geliefde toezingt... om terug te keren naar de liefde zoals die vroeger was. Nog zo mooi...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 That's my love and atmosphere But I'd keep on looking for a reason which is not here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 het nummer werd geschreven door Quby in de tijd dat hij net een liefde had verloren. En in die tijd heeft hij meerdere nostalgische nummers geschreven. Ook dit nummer. Hoewel dit niet zozeer over de liefde gaat, maar meer over de manier van leven. Wat hij zelf schrijft. De schrijver zit met zijn droevige ogen naar buiten te staren. Naar het al even, even droevige weer. Het is de bloes natuurlijk. Achteroverhangend probeert hij een manier te bedenken... Om, het om te leven zoals hij wil. Want hij is dat in de loop der tijden kwijtgeraakt. Mooi. Kirby waren natuurlijk uh, Harry Musquet op zang- en mondharmonica... Elko Gelling op de gitaar... Jaap van Eyck basgitaar... Herman Brood piano... en Dick Beekman slagwerk. Nu hier heel wat anders. Elvis Presley. Are you tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray To a brighter summer day When I kissed you? We're supposed to play a bar. <laughs> <laughs> Oké, okay, dit was Are You Lose the Tonight van Elvis Presley. Iedereen in de studio was aan het meelachen. Het is een heerlijk aanstekelijke lach van Elvis Presley. En dat komt eigenlijk omdat hij op een gegeven moment gaat hij de tekst aanpassen. Op een gegeven moment zingt hij namelijk... Do you gaze at your bold head and wish you had hair? En daarna is hij verkocht Dan beginnen ze met z'n allen te lachen. En hij probeert wel netjes te blijven, maar hij blijft heerlijk lachen. Dat ik een van de mooiste nummers van Elvis Presley. Want Arjelozen Lozen-Tonight is eigenlijk een nummertje uit 1926 al... van Roy Turk en Lou Handman. En uh, ja, het werd eigenlijk uh, op plaat gezet... op verzoek van de kolonel Tom Parker. Want het was eigenlijk het favoriete nummer van zijn vrouw... van de, de vrouw van kolonel Parker. En toen het, werd toen het werd gereleased in 1960... was het meteen een succes... Maar wat we nu hoorden was eigenlijk de comeback van Elvis Presley in 1968. Toen hij vaak in de Las Vegas optredens te zien was. Maar het is een heerlijk aanstekelende lach van hem. Dus ja, heerlijk nummer. Oké, okay, even heel wat anders. George Harrison. <middels> was George Harrison met I'd Have You Anytime'. Het is uh, een samenspel geweest tussen George Harrison en Bob Dylan. En het is het eigenlijk het eerste het openingsnummer van All Things Must Best. van het uh, eerste solo-album van George Harrison... na het uiteenvallen van de Beatles. Het nummer is een goed samenspel tussen George Harrison en Bob Dylan... gemaakt in een periode waar George eigenlijk zijn beatles aan het verwerken was en Bob Dylan zich terug terugtrok uit de muziekwereld... na een ernstig ongeluk. We gaan afscheid van het nemen. Uh, we gaan Rick hartstikke bedanken voor zijn bijdrage. En hopelijk ja, gaan we dit ja. nog een keertje doen. Volgende week zijn we gewoon weer terug met... Uh, uh, Marja als onze vaste presentatrice. Maar natuurlijk... Uh, over terugkomen we vorige week. Toen hebben we Harry Font een beetje. Nee, uh, Trini Lopez hebben we toen. Uh, uitgelicht. En daar aanleiding voor die uitzending zijn wat uh, verzoekjes binnengekomen van een liefstallige dame. Uh, die ik hier hartstikke bedankt en een dikke kus geef. Uh, hier komen Harry Bellefonte en Lynn Anderson speciaal voor haar. Island in the sun Where my people have toiled Since time begun I may sail On many a sea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 The surging tide